Tot zover het NOS Journaal. Verkeersinformatie op de A4 Amsterdam richting Delft... staat tussen Rolof Arendsveen en Zoete Woude Rijndijk... een file van 4 kilometer en dat komt door opruimwerkzaamheden. Dat was de verkeersinformatie. Nogmaals goedenavond. Nog twee uur langs de lijn aan het dit uur... voor de documentaire rond wielrenner Thomas Dekker... die eind juni bij de EO wordt uitgezonden. En verder Anton Geesink, morgenavond hoofdpersoon... in de aflevering van Andere Tijden Sport. Kees Jonking, de maker van die documentaire, is hier. En na tien uur, Nicky Terpstra over zijn dag in de Ster-Electro-Tour... de nationale kampioenschappen-turmen... en een vooruitblik op de Champions League-hockey bij de vrouwen.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 Down, jack me up, shoot me out, flying down the highway. Looking for the more On a rainy night, deep grade Up ahead, slow me down Making no time But I gotta keep it rolling Those are windshield wipers Slipping out a tempo Keeping perfect rhythm With the song on the radio But I gotta keep it rolling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 Gaat het over Anton Geesink... dan denken we meestal terug aan die gouden plak... op de Olympische Spelen van 64. In Tokio was dat het hol van de leeuw. Maar Andere Tijden Sport gaat morgenavond terug naar drie jaar daarvoor. Vijftig jaar terug in de tijd dus. En toen rekende Anton Geesink in Parijs... voor het eerst af met de Japanners... en werd hij wereldkampioen. Kees Jonkind is natuurlijk de maker van deze aflevering. Hij is hier, Kees. Uh, zoals gezegd, 64, Anton Geesink, gouden plak. Waarom daar geen aflevering over in Andere Tijden Sport... en wel over...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 Dus die stopten ermee. En die hebben de, de, de hoes over de lenzen getrokken. En die zijn... Uh, ik heb nog een verslagje gevonden in een uh, blad van de Judebond. En daar stond in dat de heren keurig een pijp gingen roken op de tribune. Maar ze wensten niet meer achter de camera's plaatsen. Nee. Dus het uh, was einde uitzending. Laten we een stukje horen. Uh, we horen Geesingszoon en die heet ook Anton. De Fransen zijn op, op een gegeven moment zo ver gegaan... dat uh, uh, Jean de Hert, uh, een Julika van toen die tijd ook... Die, uh, die heeft een paar gevraagd of hij niet Fransman wilde worden...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 die nam ons mee naar Parijs allemaal. en daar ontmoetten wij de, de bekende Japanners. Ja, hoe, hoe bekend waren die dan voor jullie? Bekend in die zin dat in die tijd wisten we allemaal dat Japan was het was. het Jooderland. En Sonny de wereldkampioen. En Sonny als wereldkampioen, ja. ja. Klopt. Wij wilden een keer mee met een paar helden inderdaad op, uh, op, de, op de foto. Dus uh, Sony, ja. en Kaminagian, hè? Sony en Kaminagian, ja. ja. Twee, uh, ja, de ene is wereldkampioen uh, geweest en uh,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 Uh, terug naar uh, Parijs, ja, drie ja. jaar eerder. Uh, hoe verliep die finale daar? Uh, finale was uiteindelijk... Die ging over twintig minuten. Kan je nou niet meer voorstellen, maar ze mochten twintig minuten over die, uh, over die uh, partij doen. En uiteindelijk uh, uh, heeft Gesink hem uh, te pakken. Gooit hem op de grond en uh, legt hem in een, uh, een houtgreep. Nou ja, goed. Een uh, houtgreep bij uh, Ja, Dan uh, moeten ze een, uh, een uh, hijskraan halen om uh, uh, um hem weg te slepen. En Daar kom je niet uit.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 En dat heeft hem, dat gebaar heeft hem in, uh, Heel in Japan, film, ja, ja, dat heeft hem in Japan echt een legenda gemaakt. Ja. En natuurlijk werd Geesink guldigd. Een golf van gejuich spoelde de 27-jarige wereldkampioen achterna toen hij het stadhuis bevat. Burgemeester de Raamniets, die zelf drager is van de bruine band, had zich een judopak gestoken om Geesink alle eer te bewijzen die hem toekwam.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 Uh, we hoorden hele oude stemmen van uh, waarschijnlijk een of andere Polygoon-journaal. Uh, mm -hmm. Meestal is het Philip Bloemendal. dat was deze niet, geloof ik. Ja. Heb jij nou de hoop dat over 50 jaar jouw documentaires op deze manier nog worden uitgezonden en dat iedereen zegt: Hey, dat was Kees Jonkind. Nou, ja, um, ja, dat, dat, dit tijden zijn zo veranderd. Ik bedoel, het, uh, uh, met Polygoon.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 Emerald met Riviera Live. Twee jaar was het stil rond Thomas Dekker... ooit een van de meest belovende wielrenners in Nederland. In 2009 werd Dekker door de internationale wielrenunie... voor twee jaar geschorst, wegens dopinggebruik. Weg carrière, weg uit de schijnwerpers. Het bleef stil rond de persoon Dekker. Geen interviews voor radio en televisie, geen interviews in kranten. Slechts één man slaagde erin Thomas Dekker op de voet te volgen. Documentairemaker Geert-Jan Lasje... Zijn documentaire wordt op 27 juni op televisie uitgezonden. Niet geheel toevallig die datum, want op 1 juli van dit jaar... loopt de schorsing van twee jaar van Thomas Dekker af. Lasje dus. Hij heeft anderhalf jaar uh, ongeveer op de huid gezeten van Thomas Dekker... en vertelt wat zijn indruk van hem is. Ja, heel bijzonder. Blijft fascineren. Echt, uh, het is iemand die we die heel lang bij zal blijven. Waarom? Hele bijzondere, complexe intrigerende persoonlijkheid. Leg eens uit. Nou ja, Thomas is niet alleen... een hele bijzondere wielrenner, maar ook... een, ook een heel bijzonder mens. En um, nou ja, Naarmate het proces vordert, dan praat je ook wel met mensen in zijn omgeving. En dan hoor je ook wel dat, dat er zijn... wel meer types als Thomas Dekker... in het uh, wielerpeloton... Um, en uh, dan hoor je ook dat die twee dingen ook met elkaar te maken hebben. Dat, dat, dat complexe van hem, dat, dat, dat uh, altijd op zoek naar extremen... dat heeft misschien ook wel de motor in hem gemaakt. Uh, in de wielrenner, de echte sporter, Thomas Dekker. Maar twee jaar, ben je veel wijzer geworden? Is hij open? Ja, uh, uh, mensen gaan wel een andere Thomas Dekker zien. Ze zullen wel heel veel dingen weer herkennen. Maar ze gaan wel een andere Thomas Dekker zien. Je bedoelt uit jouw documentaire? Ja. Um, die twee jaar... Kon, alles? Kon je met alles volgen? Anderhalf jaar. Uh, Thomas heeft de eerste maanden van zijn schorsing... Uh, uh, heeft hij vooral veel feest gevierd. Een uh, redelijk uh, leeg bestaan, dat, uh, dat geeft hij ook wel toe. En toen heeft uh, hij samen met de broertjes Berkhout... Uh, heeft hij, uh, ja, is hij een soort akkoord uh, gegaan. Of een soort plan hebben ze gemaakt van ik wil terugkomen... En, ja, vlak voor dat moment dat ze zeiden van nou, we gaan het doen, uh, ben ik in zijn leven gekomen. De broertjes Berkhout, legt dat de De broertjes Berkhout, uh, dat zijn zeg maar, de, de, de, de die zijn onderdeel van uh, SEG, uh, een, een groot managementkantoor in, uh, in Amsterdam. En die hebben nu ook een soort uh, fietsdepartement, uh, of een fietsafdeling zijn ze daar begonnen. Uh, Martijn en Ilko Berkhout, die hebben al heel wat uh, renners onder contract staan. En, uh, nou, uh, een van is dan uh, Thomas. Je zegt, toen ben ik in zijn leven gekomen. Ging dat van hem of van jou uit? Nou, dat is best heel aardig om, om te vertellen. In, in 2008 had ik al interesse om, uh, in hem om eens, in, uh, om eens een documentaire te maken. En uh, toen heb ik ook contact gehad met, uh, met het management. En uh, we hebben ook gesproken. Ik had toen wel een klik met het management. En, um, maar toen heb ik al vrij snel teruggekregen uh, van, uh, beginnen niet aan. Uh, want want uh, Thomas zal zijn afspraken niet nakomen. Ja. En uh, je, je zult teleurgesteld worden. Nou, en uh, toen zijn we er ook mee gestopt. En toen was het uh, het management Berghout dat mij opbelde. En zei van, ja, er komt een. We, we zijn erover aan het nadenken... om een nieuw traject met hem te starten. En uh, dat is een, een risicovol traject, want wij weten ook niet de uitkomst. Maar wij vinden het heel belangrijk dat Thomas in de spiegel gaat kijken. In, uh, ja, in zijn eigen spiegel gaat kijken. En zie je dat zitten... Nou ja, primair zeg je ja, secundair ben je toch wel uh, op je hoede. Dan denk je van ja, maar waar ga ik in investeren? En eigenlijk hoe dat toen gelopen is, dat denk ik ook de basis geweest van waar we nu staan. Dat het ook gelukt is. Want er is een afspraak geweest in Amsterdam. Uh, ik heb eerst met het management gesproken. Toen kwam Thomas binnen, ik zie hem nog zo binnenkomen. Nou, hij zat in de hoek van de kamer, een beetje onderuitgezakt. En dan denk je van, hij luistert uh, nauwelijks. Maar nu weet je dat hij alles hoort. Hij verstaat alles. Uh, uh, hij, uh, alles slaat hij op. Uh, en dat blijkt ook wel. Want daar hebben we hebben het er later nog wel uh, over gehad. En toen hebben we een aantal dingen gezegd tegen elkaar. Want toen uh, heb ik tegen uh, de managers en tegen Thomas gezegd... Um, ja, ook ik ga investeren in jou. Het, is ook, uh, het zal ook anderhalf jaar zijn van mijn uh, arbeidsverleden. Dus ik wil niet uh, graag teleurgesteld worden. Ik wil gewoon, ik wil dit afmaken. Dus we moeten. We moeten um, Jullie we, zijn met elkaar in overeenstemming aan, ja, gekomen uh, en moet om een het van beide kanten te laten. Ja, er ja, moet een commitment ja. zijn en, um, en het, moet, het moet klikken. Dus ik heb ook aan hem de keuze gelaten. Op het moment dat het niet klikt, stoppen we ermee. Want dan, dan, dan gaat het toch niet werken. Um, nou, dan, dan, dan zal u waarschijnlijk interesseren van waar, wat voor afspraken maak je dan over waar je wel en niet over kunt spreken. Ja. Nou, hij heeft, er um, uh, zijn bepaalde dingen waar hij niet over kan praten. Doping. Dat is, ja, ja, nou, ne, hij kan wel over doping praten, maar niet van wie hij het heeft gehad en uh, hoe vaak hij het heeft uh, dus gebruikt. Dus het is geen alles onthullende documentaire geworden. Alles zit erin, zeg ik. Um, maar um, uh, je moet gewoon goed kijken en dan, dan, dan weet je alles. Um, en het mooie is, um, ik was in 2008 gewaarschuwd... voor een Thomas Dekker die wellicht zijn afspraken niet na zou komen... Um, en um, nu staan we aan de vooravond van de uitzending. En dan kan ik zeggen dat Thomas Dekker alle afspraken richting mij is nagekomen. Ja, ja. Je vertelde aan het begin dat het eerste initiatief is van jou gekomen. Maar je hebt in het verleden documentaires gemaakt over uh, vergeten Poolse militairen bij de slag om Arnhem. Over de MKZ-crisis, uh, en -Clausia. Waarom dan nu plotseling over een wielrenner... die, die uh, er een aantal jaren uit moet omdat hij doping gebruikt heeft? Ja, nou, ik ben, ik ben een wielrenfan. Uh, uh, ik geef eerlijk toe, ik ben niet de, de, de, de allesweter van het wielrennen. Uh, ik, ben een, een, ik, ik hou van de sport, ik hou van die cultuur eromheen. Uh, misschien moet je mij maar zien als een, een iets bovengemiddelde wielrenliefhebber... waarvan er in Nederland volgens mij honderdduizenden zijn... Ja. En um, dan kun je denken van, ja, dan, dan, dan weet je toch niet alles... en dan ben je toch niet scherp op alles. Um, ik denk dat dat wel meevalt. En misschien dat je daardoor ook, omdat ik niet in dat netwerk zit... en ik gebruik ook niet het jargon, misschien kom je dan nog wel veel meer te weten. Ja. En um, was het voor Thomas ook minder bedreigend om met mij om te gaan? Je hebt hem leren kennen. Ja. Komt hij terug op 1 juli? Ik bedoel, komt hij weer op het niveau, uh, denk je? Nou, um, uh, ja, ja, wie ben ik dan om dat te zeggen? Um, nou ja, je kent hem nu. Ja, je, je moet sowieso um, de documentaire zien. Um, Thomas is, een, is een, een bijzondere persoonlijkheid. Dat, dat heb ik al uh, verteld. Het is een jongen die uh, gevoelig is voor extremen. Hij um, uh, gaat ook heel veel van zichzelf laten zien. En uh, ook heel veel dingen... Uh, persoonlijk bijvoorbeeld, die, die niet direct in zijn voordeel zijn. Het is geen gepolijste documentaire. Het is een documentaire waar hij heel kwetsbaar van wordt. Noem eens voorbeelden, niet in zijn voordeel. Problemen, uh, ongemakkelijkheden, uh, onnozelheden, uh, uh, dingen die bij, hem, die bij zijn manier van leven horen. Uh, uh, privéproblemen. En dat zit hem enerzijds wel in de weg in zijn, in zijn sportcarrière. Kijk, op het moment dat je... en dat zit ook in de, in de documentaire... op het moment dat je lekker aan het trainen bent... en je besluit in een dolle bui om te gaan hardrennen bijvoorbeeld wat je niet moet doen en ook nog een enorm stuk te gaan hard rennen en uh, uh, uh, uh, ergens klinkt in je hoofd van jeetje missen moet maar stoppen want er komt een blessure aan en je gaat dan toch door dat extreme in hem ja en dat leidt dan toch wel tot behoorlijke schade en je, je komt in een periode waarin eigenlijk alleen maar moet uh, progressie moet tonen uh, je, je moet dan toch geopereerd worden dat is dat is dat is niet slim niet goed nee, nee. Bij, bij het bekijken van de documentaire krijg je niet de indruk... dat jij het waarom en het hoe van het dopingsysteem wilt blootleggen. Terwijl je misschien wel de kans had nu. Ja, dat, dat, dat, dat zou kunnen. Um, ten eerste, we hebben, uh, ik ken mijn grenzen. Um, iedereen die de documentaire uh, ziet, die ziet dat ik tot het randje ga. Um, um, je bedoelt, dit is wat je eruit kon halen en verder niet? Ja, en er is ook een stuk respect. Um, omdat je, je hebt een afspraak. Dit is, dit, mijn doel is geweest om erachter achter te komen wie de mens Thomas Dekker is. Hoe kan het nou dat die jongen, die, die, die, die, die, die een fantastisch talent heeft, hoe kan het nou dat hij alles heeft kapot gemaakt? En dat gaat eigenlijk nog misschien nog wel vooraf aan wat, wat hij uiteindelijk heeft gedaan. Um, maar toch vind ik dat hij echt heel veel zegt. En um, uh, natuurlijk, op het moment dat je primair denkt, dan zul je op een gegeven moment zeggen van ja, nou, uh, lasje, stel nou eens even die technische vraag. Um, Twee reden. Dat dat doe ik niet, want dat is niet de stijl van de documentaire. En als tweede, dan was het gewoon over en uit geweest. Dan was hij niet verder gegaan. Ja. Toevallig ik was Danny Nelissen, die die keek de documentaire en die die kent Thomas en die kent natuurlijk uh, het wielrennen van binnen en van buiten. Mm -hmm. En en tijdens het bekijken zei: God lastig dat jij dat durft, dat je zo ver bent gegaan. Dat hij oh, hij zegt van ik op sommige moment denk van, nu staat hij op en dan zegt hij van ja hem maar op. Toch, hij noemt nooit man en paard. Uh, heb je dat ooit wel gevraagd? Um, alles wat, wat je ziet in de documentaire, dat is gezegd. Ja? Ja, ja kijk... Um, uh, uh, ja, daar hou ik het gewoon bij. Uh, natuurlijk op het moment dat je, dat je veel met iemand omgaat... Dan, dan hoor je veel. Waarom denk je dat hij nooit de mensen heeft genoemd... die hem, ja, hij suggereert wel erbij gelapt hebben, in feite? Mm -hmm. Nou, hij, hij kan over bepaalde dingen niet spreken... En hij wil ook niet over bepaalde dingen spreken. En natuurlijk, een kar heeft meerdere wielen, zeg ik altijd. Er zijn altijd meerdere motieven waarom mensen dingen doen. Maar één motief is ook zeker wel... Kijk, los van zijn karakter... het toch altijd de grens opzoeken. En toch ook ergens wel... Uh, flirten met, met het noodlot, met het duisteren... heeft hij toch ook wel echt, echt, echt ballen? Want uh, dat heb ik ook wel gemerkt in dat proces. Het is ook echt dat hij bepaalde dingen niet wil zeggen... om anderen niet te beschadigen. Je hebt uh, in die documentaire ook... de omstreden Italiaanse trainer Cecchini uh, gefilmd. Um, die spreekt niet in de documentaire... maar de kijker kan wel duidelijk zien dat Dekker een, een, een band met hem heeft. Een warme band zelfs. Wat voor rol heeft het zien in het leven van Dekker gespeeld? Um, nou, daar ga ik wel heel erg uh, ver op door. Dat is denk ik ook een van de spannendste scènes in de documentaire. Um, dat is ook een dialoog, denk ik, van, die misschien wel 7, acht minuten duurt... en waarbij mensen op het puntje van de stoel gaan zitten. Kijk, ik begin natuurlijk met al die info die wij hebben over Tjecini. Over en uh, daar confronteer ik hem mee. En um, dat leidt uiteindelijk tot, tot irritatie tussen hem en mij. En dat is ook heel duidelijk zichtbaar in de, in, in de film. En uiteindelijk uh, zegt Maar daar hij, is hij wel blijven zitten, daar is hij niet weggelopen. Nou, kantje boord, randje. Ja. En um, dat heeft hij later ook wel tegen me gezegd... dat hij uh, geïrriteerd was. En... Uh, Zeg maar de irritaties tijdens de opnames namen ook toe. Dat, heeft hij, dat is ook wel een issue geweest. Dat hij, dat hij zegt van ja, je blijft maar doorgaan. Um, uiteindelijk zijn we er wel uitgekomen. Maar even terug te komen te Ticini. Dat leidt uiteindelijk tot, tot de uitspraak waarbij Thomas keihard zegt... er is geen Italiaanse link. En als je het wilt weten moet je het dichter bij huis zoeken. En dan is het voor jou Dan is over. het voor mij klaar. ja. ja. Een ander fragment uit het documentaire, uh, vader Dekker. Die trekt een vergelijking tussen zijn zoon en de gebeurtenissen met uh, Ricardo Rico. Dat is een Italiaanse renner die geschorst werd. Uh, en die zichzelf na zijn rand reed bijna de dood in, joeg door eigenhandig uh, een, een bloedinfuus uh, toe te dienen. Uh, Dekker zegt, pa Dekker zegt, zijn zoon zal nooit zo stom zijn. Maar je proeft toch een bepaalde twijfel in zijn... Nee, kijk, kijk, zij kennen Thomas natuurlijk. Zij weten gewoon wie Thomas is. En dat, dat, dat, dat ieder mens is geneigd tot kwaad, zou je zeggen. Maar ja, Thomas is gevoelig. Uh, en, en het is een keer gebeurd. Dus ik snap die, die angst en die twijfel, die snap ik wel. Um, anderzijds, um, en dat gaan de mensen wel zien... Um, dat die jongen heel, heel diep gaat. En gedurende die anderhalf jaar um, bezinkt wel wat hij heeft gedaan en, en, en ja, wat de uh, gevolgen daarvan zijn. En uh, natuurlijk, die, die mensen zullen uh, als de dood zijn... dat Thomas nu in, in, in, de, in dat rare interbellum... waarvan we, ja, iedereen hoopt dat er tussen twee carrières zit... Dat, dat, dat het een keer misgaat. Maar dat, uh, dat uh, laten we in, in vrees gaan hopen... Dat, die dat, kans bestaat nog wel. Ja, maar dat denk ik, uh, dat, denk ik dat dat voor iedereen uh, geldt. Uh, uh, maar um, ik zie ook een Thomas Dekker uh, na anderhalf jaar die um, het nu wel voelt. En die wel weet van dit, dit moet nooit weer gebeuren. 27 juni is die uh, documentaire op televisie. Uh, waarom moet iedereen gaan kijken? Ongekend, uh, uniek uh, verhaal zeggen mensen die het gekeken hebben. Allemaal tot nog toe. En um, dat hoop je als documentaire te maken... Maar als mensen dat unaniem zeggen. Iedereen die het ziet. En, um, mensen zeggen zelf dat het nog nooit, dat nog nooit zoiets over een wielrenner gemaakt is. en um, Heel veel mensen denken dat dit onderdeel is van een PR-strategie. Um, dan zeg ik, ga maar zien. Want, um, die indruk heb je ook wel een beetje gevekt met de manier waarop je aan het begin vertelde hoe dat... ...bureau erbij betrokken is? Nou, uh, misschien wel omdat... Uh, uh, het een soort van actie. Nee, nee, nee. Het management... Um, uh, zij kennen, uh, die, die jongens werkhoud, ...die kennen Thomas al uh, vanaf een jeugd. Ze weten precies hoe die jongen in elkaar steekt. Um, deze jongens staan ook voor een nieuwe, een nieuwe uh, visie in het wielrennen. En zij weten eigenlijk dat dat... Uh, als Thomas de harten van uh, het publiek weer terug wil winnen... dan zal hij door die flessenhals moeten. Dan, zal hij, dan wil men ook zien dat die jongen diep gaat. Dus um, in die zin snap ik wel dat ze zeggen van leg het maar vast. En ik moet zeggen, uh, dat wil ik dan nog wel even duidelijk zeggen... er is geen enkele uh, druk uitgeoefend om er iets uit te halen. Niets. Ik heb wel van bepaalde passages gedacht van nou... Um, daar zullen we misschien nog wel over moeten discussiëren. Dat is niet gebeurd. Er is niets gebeurd. Zelfs Thomas. Um, er was een viewing met de hele familie. Hele emotionele viewing was dat. Um, uh, waarbij de scènes. Uh, of de, de gesprekken na afloop. Uh, een prachtige. Uh, aanvullende scène uh -huh. had kunnen zijn. In. Maar zelfs daar was Thomas eigenlijk. Um, ik vind Thomas daar wel de dapperste toen. Die heeft niet zitten. Uh, niet zitten mouwen. Ten slotte, kort. Uh, krijgen we de oude. Thomas Dekker terug te zien binnenkort? Uh, er komt een nieuwe Thomas Dekker aan. Maar um, ik zeg wel heel eerlijk... Uh, uh, uh, uh, Thomas Dekker wordt niet uh, uh, uh, een, een Jezus. Uh, want Thomas Dekker blijft altijd uh, Thomas Dekker zoals die is geboren. En met de karakterkenmerken. Maar deze jongen heeft wel uh, behoorlijk wat bagage mee... waarvan hij wel nu moet weten dat het nooit weer mag zo worden als toen.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 Mooie muziek maakten ze vroeger. Ouders Weddingen onder andere met Sitting at the Dock of the Bay. De Nederlander Huichi Si kan in Azië amper over straat. Overal wordt hij aangeklampt. Iedereen wil een foto. Si is sinds eind vorige maand wereldkampioen pool op het onderdeel Ball. En dan tel je mee in het Verre Oosten. Hij won er 60.000 dollar mee. Steven Dadeboud pakte zijn keu uit de kast en zocht Si in Arnhem op. Ik ben zo bij de hand geweest om uh, de wereldkampioen ten bol uit te dagen voor een, uh, een potje pool, een potje ten bol. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat lopen, hoe uh, het je ziet. Ga jij beginnen? Ja, dat is goed. Wat krijt op de keu. We beginnen maar. Oh, je moet het spel dus op volgende van nummers spelen. Uh, dus je moet zorgen dat je de laagst genummerde bal als eerste aanspeelt. Je moet alleen wel van tevoren zeggen welke bal je gaat maken en welk gat je dat gaat maken. Uh, op het WK vor, vorige maand in Manila uh, ben ik wereldkampioen geworden. Uh, dat had ik helemaal niet meer verwacht. Aangezien ik zelfs de eerste ronde mijn wedstrijd verloor tegen Australiër. Vanaf toen mocht ik, maar zeggen, voelde ik eigenlijk wel heel goed. Dat ik, dat ik dacht van, als ik gewoon zo goed voel en goed speel, dan, ook al heb ik de eerste ronde voor verloren. Dan, als ik zo goed blijf spelen, dan kan ik alsnog het toernooi winnen. Ik moest de finale spelen tegen een Chinese, uh, Chinese speler. De, dat is de beste speler van China. En aangezien de finale op, tev, uh, op tv werd uitgezonden... werd het dus uh, ook live opgenomen. Of live uitgezonden. En de laatste drie uh, potjes die we speelden... Games zogenaamd... Uh, moest ik al heel erg nodig naar, naar de toilet. En ik vroeg dus of ik een op mocht nemen... Tijdens die drie, voordat ik uh, die drie potjes begon... En aangezien het live op tv was, mocht ik dus niet naar het toilet. Dus uh, toen ik uiteindelijk naar die naar die het, uh, de titel wist binnen te halen... het eerste wat ik deed was eigenlijk dat ik nodig naar het toilet moest. Maar uiteraard was ik natuurlijk heel erg blij. Maar het eerste wat ik deed was naar het toilet. <laughs> ja, nu is, nu is mijn beurt. Nu is het jouw beurt. Toevallig uh, ligt het ook nog vrij vervelend, ook, want uh, de twee die je moet aanspelen... die ligt achter een andere bal gaan me makkelijk lukken. Nou Ja, ik maak hem dus wel. Ja, het is alleen spijtig dat die witte dus er zijn gegaan. Nou, we zijn niet te snel hoor. Uh, de eerste keer dat ik een keuve vasthield was uh, toen ik 13 jaar was. Uh, ik ging toen samen met een vriend van mij voor het eerst uh, snoeker spelen. En aangezien boven snoeker werd gespeeld en beneden pool werd gespeeld in dat uh, snoeker- en poolcentrum. Uh, waren er ook wel eens poolspelers die kwamen snoekeren en meededen aan het toernooi. En uh, een paar van die jongens die, uh, vroegen aan mij van... Uh, waarom speel je niet een keertje pool beneden mee? Dat, dat was altijd woensdagavond. En uh, dat heb ik dus gedaan. En dat was dus, vond ik dus ook een heel erg leuk spel. En sindsdien ben ik eigenlijk een beetje overgestapt naar uh, pool. En dat was uh, toen ik zeventien was. En uh, sindsdien ben ik dus uh, volledig gaan concentreren op, op poolen. En zo erg zelfs dat uh, mijn school daar een beetje al onderleed. Ik zat dus in mijn laatste jaar van mijn hbo-opleiding. En daarom heb ik dus gekozen om te stoppen met mijn studie en verder te gaan met poedelen. En uh, door, door het WK te winnen heb ik nu een beetje rust gevonden in het feit dat ik uh, voor pool heb gekozen. Nu, nu ik dus wereldkampioen ben geworden heb ik uh, voor mijn gevoel de juiste keuze gemaakt. <haha> Oké, okay, um, je hebt nu echt. Even kijken. Zeven ballen weggespeeld. Ik één. Maar je miste er eentje. Dus mag ik nu de negen. En misschien wel na de tien wegspelen. Dus het kan zo, zomaar zijn dat je een spel wint. Terwijl je maar in feite maar één bal hebt weggespeeld. Ja, dat klopt. Je zou er eigenlijk maar één bal overmaken maken. Uh, en daarmee is het spel al afgelopen. Nou, ik hoop dat uh, door deze wereldtitel. de sport in Nederland wat uh, meer aantrekt. Net zoals in Azië, want in Azië wordt het uh, echt veel meer gezien als een echte sport. En Daar word ik zelfs herkend op straat, uh, op het vliegveld. Er uh, wordt gevraagd om handtekeningen uit te delen. Er uh, worden continu foto's gemaakt. Ik ben daar op tv geweest, live op tv geweest. En tot nu toe nog steeds uh, word ik overal herkend. Dus ik, uh, ik hoop dat dat uh, in Nederland ook wel wat aan zal trekken. Uh, of in ieder geval zal groeien. En uh, wellicht... Uh, ...met uh, deze wereldtitel hoop ik dat te, te kunnen bereiken. Oké, okay, laatste bal. Voor mij. Ik ga nu in één keer denken, ik ga de wereldkampioen ten bal gaan verslaan. Maar misschien is dat iets te vroeg. Het gaat om die laatste bal, dus... Ja! <lacht> Sorry, ik ben nu echt heel erg blij. Ja, dat geloof ik wel, ja. Nou <lacht> ja, zoals ik al zeg... Uh... Alles kan gebeuren, de balletjes rond. Steven Dadenboud won van Who e. En die doet komende donderdag in Qatar mee aan het WK. Het volgende WK en dan heet het Nine Mall. from the ashes of an old life let's catch this newborn flight Het nummer en het werd gezongen door John Allen. Hierna krijgt u de ster en dan nog een uur NOS langs de lijn tussen 10 en 11. En om 10 uur, precies, Trudy Fenrich met het NOS-journaal. De Radio 1 Tour Top 100. Je avec toi. Je ferai quoi. Wat zijn de 100 beste Franse hits? De Radio 1 Tour Top 100. Je viens te chanter la balle.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 Graag nu. Dit is Radio 1.